Het werd al snel een zeer grote brand... met rookwolken die tot in de verre omtrek te zien waren. Er zijn bij de brand in Oosterhout geen gevaarlijke stoffen gemeten. In Turkse steden is opnieuw gedemonstreerd... tegen de regering van premier Erdogan. Op het Taksimplein in Istanbul, waar het protest vorige week begon... stonden gisteravond duizenden mensen. De politie hield zich afzijdig. Iets verderop, in de wijk Beziektas... waren wel confrontaties tussen demonstranten en de politie... die traagas inzetten. En ook in andere steden in Turkije waren opstootjes. Het weer, het kan wat nevelig of bewolkt zijn. De komende uren lossen die wolken en nevel snel op. En dan schijnt de zon volop. In het binnenland wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is woensdag 5 juni, goedemorgen. De bodem van de huizenmarkt lijkt wel zo'n beetje bereikt. We hebben straks cijfers en spreken hoogleraar Woningmarkt Peter nog. En Marno Remmers, die reist vanochtend van kopers naar verkopers en hypotheekverstrekkers. Wandelt een beetje door Breda, Koningin Emma Laan, mooi Lommerrijk, op zoek naar bordjes te koop, waar dan ook zo'n sticker overheen zit. Verkocht! Dankjewel, Mayno. Tot straks. We houden de waterstand in Oost-Europa en Duitsland voor u in de gaten. Denemarken heeft ook een leidensweg met de Vira achter de rug. En het boek is ook daar nog niet dicht. Correspondent Roeling Kreton vertelt over de stand van zaken. Een PvdA met een plan om de prijzen van medicijnen verder omlaag te krijgen. En de farmaceutische industrie reageert. Joris van der Kerkhoff maakte in Turkije een reportage over het protest. En er is vanaf nu een app voor eerlijke kleding. aan het werk. Man at work, down under.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 De directeuren pleiten voor een systeem van beperkte detentie. Daarin kunnen gevangenen overdag met een enkel band om buiten de gevangenis gaan werken. Zegt voor voorzitter Versteeg van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren in Nieuwsuur. Dat zullen voornamelijk taken zijn die nou, gemeenschapstaken en s'avonds onder toezicht weer terugkomen in de inrichting. Dat betekent dat we in de daguren nauwelijks personeel nodig hebben. En daar zit een enorme besparing. Dat uh, nieuwe regime zou dan moeten gelden voor gevangenen... met maximaal één jaar celstraf. Wat we doen, is op de momenten dat we echt moeten straffen... er zijn mensen nog gewoon in onze gesloten setting. En op het moment dat we mensen voorbereiden... voor die terugkeer in de maatschappij... kunnen we deze werkwijze hanteren. En hopelijk daarmee ook de recidief in de toekomst verminderen. De Vereniging voor de Rechtspraak... vindt dat het alternatief verder moet worden uitgewerkt. Dat zegt voorzitter van de Schepop. Wat ik zie is dat er uh, met visie, uh, vanuit de mensen die hier enorme expertise in hebben opgebouwd in heel veel jaren tijd, uh, dat daar met visie een, een plan wordt neergelegd. En visie is iets wat het plan van Teven ontbeert. Volgens de gevangenisdirecteuren wordt in hun plan evenveel bezuinigd als in dat van de staatssecretaris. Hoge water in Duitsland zorgt nog steeds voor veel problemen. In Dresden bijvoorbeeld staan de straten onder water en tientallen mensen zijn daar al geëvacueerd. Ook in andere deelstaten worden recordwaterstanden verwacht. Koning Willem-Alexander, op bezoek in Duitsland, heeft daar zijn medeleven betuigd. Het is uh, natuurlijk heel raar als uh, toch iemand die het watermanagement uh, na aan het hart heeft, om uh, zo vlakbij, zulke dramatische omstandigheden te zijn. Maar we zijn hier nu op een andere missie. We hebben ons medeleven betuigd met de drie mensen die vandaag overleden zijn hier in Baden-Württemberg. En ja, dat zijn toch uh, moeilijke momenten als je daar met mensen spreekt. Maar ja, het wordt wel gewaardeerd dat je in ieder geval de aandacht aan besteedt. Het pijl van de donau is inmiddels weer aan het dalen in de stad Passau. Is in het water al bijna twee meter gezakt. Gelukkig maar, zegt deze bewoner, want zoveel water als nu, had hij nog nooit meegemaakt. Ja, ik ben binnen 20 jaar hier heb veel hoogwasser erlebt, Maar zo'n hoogwasser wil we niet. Nee. Ook in Oostenrijk staat het water op recordhoogte. De schade daar valt tot nu toe mee. Maar opnieuw veel mensen vannacht op het Taksimplein in Istanbul. Er wordt nog altijd geprotesteerd tegen premier Erdogan. Het was al wel wat rustiger dan maandag en de sfeer was gemoedelijker... merkte correspondent Bram van Meul. Hier op het plein, op Taksim, heeft het een beetje het gevoel van de Occupy-beweging. Ik vind het ook steeds meer gaan lijken op een braderie... waar je allerlei leuke spulletjes... Je kunt kopen maskers, citroenen voor als je wil gaan knokken met de politie. In de wijk Besiktas, waar het kantoor van premier Erdogan staat... waren wel confrontaties en de politie zette ook traangas in. Ook in andere delen van Turkije liepen protesten uit de hand. Verslaggever Joris van der Kerkhoff stond er middenin in Ankara. Het is een vreedzame demonstratie geweest. En het is nu echt beter om te gaan, zegt de politie... Kijk, wat vuurwerk wat ze aan het afsteken zijn. Enorme traangaswolken over de politie heen. Nu hoort Joris van de Kerkhof later nog in deze uitzending uitgebreid. Protest tegen Erdogan heeft zich inmiddels uitgebreid over bijna 70 steden. Er woedde een grote brand gisteravond in Oosterhout bij een chemisch verpakkingsbedrijf. Rond negen uur was daar een explosie in een loods waarop die brand uitbrak. Een brand bij een chemisch bedrijf, dat is dan meteen groot alarm, zegt de politie.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 Wat we eerst gaan doen nu is dat salvage, dat is een dienst die kijkt hoe staat het nu met het pand na de brand. Is het veilig voor hulpverleners om daar onderzoek te doen? Op het moment dat er wordt gezegd dat dat veilig is, dan kunnen hulpverleners kijken naar wat de oorzaak is van de brand. Dus dan wordt het onderzoek opgestart. Bij de brand in Oosterhout raakte niemand gewond. Nederland gaat militair materieel verkopen aan Indonesië. Het gaat om vragatonderdelen en technologie. En de oppositie vindt de deal opvallend. Jasper van Dijk van de SP. Ik heb vorig jaar nog goed samengewerkt met het Kamerlid Frans Timmermans... tegen de verkoop van tanks naar Indonesië. Hij was daar valikant op tegen, net als de SP... En nu wil minister Timmermans blijkbaar wel wapens verkopen aan Indonesië. Ik vind dat heel frappant en ik wil daar ook opheldering over. Maar volgens de van A is de situatie nu echt heel anders. Het besluit over de tanks had te maken met de mensenrechten situatie... op West-Papua, zegt Kamerlid Bonis. En ik denk dat als je nu spreekt over de bouw van vergatten... Nou, dat we echt niet hoeven te vrezen dat de Papua's onder gaan leiden. Nee. al oh, Dus uh, mevrouw Bonis, tot zover uh, het nieuwsoverzicht. En dan kijken we voor het eerst vanochtend in de kranten. De Volkskrant opent met de Vira. Duivels dilemma met die Vira is de kop boven het artikel. Staatssecretaris Mansveld van verkeer staat voor een bijna onmogelijke opgave. Ze staat namelijk volgens de krant voor een ideologische keuze. Of ze geeft de NS nog een tweede kans... om alsnog een hoge snelheidsverbinding naar Brussel op poten te zetten. Of ze straft de NS voor de wanprestatie... en nodigt dan buitenlandse spoorbedrijven uit om te bieden... op de concessie voor een hoge snelheidslijn. In ieder geval is volgens de krant De Treinreiziger, het kind van de rekening. De Telegraaf kiest voor een verhaal bij uh, de bouwer van de Vira, Ansaldo Breda. Crisis daar, schrijft de kant, Vlammen in de pan geslagen. Werknemers van de vestiging in Italië waar het hogesnelheidsmateriaal uh, wordt gemaakt... legden gistermorgen het werk neer nadat ze hadden gehoord dat de NS hun treinen niet meer wil. De Ansaldo Breda-directie heeft op haar beurt de aanval op de NS geopend, al dus de krant. En de Telegraaf schrijft dat, uh, analoog aan de bedreigingen richting Fred Teve, ook uh, PvdA Samson wordt bedreigd door asielactivisten. Een ja. plan van Teven ligt onder vuur voor de besparing op gevangenissen. U hoorde net de gevangenisdirecteuren al in het nieuwsoverzicht. Het AD opende met de ambtenaren die de plannen van Teven kraken. Ze het, uh, vinden het onrealistisch. Zijn plannen om de celstraffen te vervangen door elektronisch huisarrest. Met een enkel band. En het blijkt uit een interne notitie. En daarin staat ook dat de beoogde bezuinigingen van 92 miljoen... daarmee waarschijnlijk nooit bereikt worden. Ja, indrukwekkende foto's ook in de verschillende kranten... over uh, het waterpeil in uh, Midden-Europa. Bijvoorbeeld trouw heeft er een op de voorpagina. Uh, waterpeil in Donau stijgt. Inmiddels is dat trouwens weer aan het dalen. Mulde en Elbe ook, met daar een foto van een halve stad onder water. Uh, indrukwekkend. Uh, die foto op, in het AD is, is ja enigszins ook wel vrolijkmakend, gek genoeg plaatsje Welen, niet ver van Dresden, in het oosten van Duitsland... is normaal gewoon over straat te lopen natuurlijk. Dat is nu niet meer mogelijk vanwege de aanhoudende wateroverlast. Daarom hebben inwoners hun kano maar tevoorschijn gehaald. Um, twee peddelaars, um, ieder een uh, eigen peddel aan twee kanten proberen een huis in te varen. zien we op de voorpagina van het AD. De voorkant van de Volkskrant nog een opvallende foto. Onderaan de voet van drie hoge flatgebouwen. Op een stukje groen staat een kudde schapen. Levende grasmaaiers staat erboven. Schapen in spangen. Nielsen de Lange hoorde u met uh, het album uh, Incredible en het nummer zo Incredible. Gaan we naar Mino Remmers, die is in Breda, wandelt daar wat rond en kijkt goed om ja. zich heen. Want Mino zit er nog wat voor je bij? Je moet nu toeslaan, hè? <laughs> nou, ik, heb, ik, heb, ik ben voorzien. Oh, ja. ja. ja. ja Kijk, dan, dan is in, het hebben wat uh, je ja, hebt. Breda is mooi, maar Den Bosch is natuurlijk net weer iets... Uh, hè? Ja. Dan moet ik je wel eerlijk zeggen dat uh, ik woon in het centrum van Den Bosch... en naast ons staat een huis al heel lang te koop. Die mensen zijn ook al lang weg. Dus dat is dan zo'n geval dat je, dat je twee hypotheken hebt waarschijnlijk... En ineens dit weekend zag ik er een bordje verkocht op zitten. En er stond ook al een verhuiswagen voor de deur, dus er gaat wat gebeuren. En ik zag hier net ook in de straat in Breda een bordje te koop. Ja, kan daar binnenkort die sticker verkocht inderdaad overheen. Hans Stegeman is hoofd Nationaal Macroeconomisch Onderzoek bij de Rabobank. Een van de grote hypotheekverstrekkers in ons land. En daar hebben ze zitten rekenen, zitten bekijken. En daar denken ze dat de daling van de woningmarkt in zicht is. En dat het zich in 2014 uh, gaat stabiliseren. We spreken hem strakjes na zeven uur. Dan moet hij de details maar eens bekendmaken. En waarom zij dat, dat denken... Want want ja, je zou zeggen, ik, ik, ik lees alleen maar toename van werkeloosheid. Uh, in Brabant met name bouwbedrijven die uh, uh, aan de vleet omvallen, uh, ermee stoppen. Uh, de winkels die het zwaar hebben, ook in de binnensteden. Ja, hoe dan dat die, die huizenprijzen tot stilstand komen. Toch komt het niet helemaal uit de lucht vallen. Want uh, in april hadden wij uh, ook al Ger Hukker, uh, uh, die we konden laten horen. Hij is van de NVM. Hij kondigde dat min of meer ook al aan. Uh, nog steeds dalende prijzen zij het minder snel dalende prijzen. Maar we zien het aanbod verder teruglopen. Dus er zijn ook wat indicatoren die, die in ieder geval aangeven dat er een omslagpunt nadert. Maar dat zullen we waarschijnlijk in 2013 nog niet uh, bereiken. Maar ook de effecten van het woonakkoord zullen nog niet zichtbaar zijn. Hè. De starterslening is nog niet opgepakt. Dus wat dat betreft zitten we in een, uh, in een lastig jaar en dat zullen we blijven in de woningmarkt. Maar er zijn tekenen van herstel, maar die zullen zich nog niet in 2013 voordoen. Ja, Ger Hukker dus van de NVM in april. dus voor een, een, een paar maanden geleden. En uh, nu gaan we van de Rabobank een beetje hetzelfde geluid horen. Dat ook in 2014 verwachten zij die woningmarkt zich verder zal stabiliseren. We gaan ook nog langs in Breda bij een makelaar bij een bezichtiging van een woning. Goed. Stabilisatie, daar gaan we voor. Herstel, daar spreken we nog niet over vanochtend met Mayno Remmers door naar Turkije. Na dagen van demonstraties in het land... zien vooral de winkeliers dat met ledenogen aan. Want niet alleen vanwege de schade aan gebouwen... maar ze zijn het ook niet eens met de redenen voor de betoging. Verslaggever Joris van der Kerkhoff en buitenlandredacteur Gusha Erzetin vanuit de Turkse hoofdstad Ankara. Helikopter boven de stad. Demonstranten die door de straat lopen. De straat van het Kona Café. Allemaal mannen die bij elkaar zitten om te rummikuppen. En dat gaat heel fanatiek. Tijdens het rummikuppen praten ze niet. Maar even buiten het café wordt wel driftig gediscussieerd. De eigenaar van het café... ...over wat hij denkt als hij de demonstranten voorbij ziet komen. Ik, ik denk helemaal niks. Ik ben gewoon verdrietig als ik ze zie. Als zij zo de straat opgaan en zeggen... ...ja, Tayyip treedt af, dus de premier... ...hij gaat echt niet aftreden. En wat vindt u zelf? Moet hij blijven? Of snapt u wel iets van de demonstranten? Hij, heeft kast. Kast. Kast, hij moet blijven. En heeft het u voorspoed gebracht de afgelopen jaren? Ja. Veel? Juist. Çok. Heel veel? Ja, heel veel. En dan zit hij op de linie. Kleine gedrongen man, paars t-shirt, heldere, felle ogen. Zijn oom valt hem bij. Ik ben naar een jury, ik zie jury, maar ze zijn net. Ze zijn niet aan het schrijven van jury, maar ze zijn hij zo, mag ik wat zeggen? Zij lopen hier wel op straat. Dat komt door Tayyip Erdogan, Die heeft een wet aangenomen of laten aannemen... dat ze überhaupt gewoon rustig op straat kunnen. Wat moet de politie doen? Hij zo, ik vind dat de politie ze met een stok, zo'n raamstok, gewoon goed een goede pak slaag moet geven, zodat ze weer terug naar school gaan. Ja, en hij maakt ook een beweging met zijn arm. Inmiddels worden ze van boven ook bekeken, de demonstranten. Het moet hard geslagen worden, hard ingegrepen worden. Ja, precies. Binnen kijken ze af en toe even van de spel omhoog. Er komen andere heren aangelopen. Dat zal allemaal wel zo zijn, met die democratie van Erdogan. Maar het is precies... Het teken gesteld. Het is nodig voor de democratie. Dat er, dat er een groep op straat op gaat en een stem laat worden. Dat is nodig voor de democratie, zegt hij. Maar ja, zij zeggen dat Erdogan dat mogelijk heeft gemaakt. Dat dat door hem kan. Hij zegt misschien dat je het beste zo kan vertellen: dat ze oude generatie koppige mensen zijn en heel anders denken. En hoe jong bent u dan? 37. De rummikub en de heren laten zich er verder weinig aan gelegen liggen, maar de discussie buiten gaat verder. Tussen eigenaar, oom en de mensen die de partij van Erdogan helemaal niet zien zitten. Oh. Ja, ja, ja. Een, een leuke discussie. We, ze staan gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Hij is pro ook. Hij is uh, anti-assoeit. Niemand mag bepalen wat jij denkt of hoe jij je voelt. Er bestaat zoiets van vrijheid van meningsuiting. Een dictator zijn, dat kan gewoon niet. En hij is een dictator. Of dictator, Oh, nou kijkt hij wel heel boos. Moderne ja. Een Moderne dictator. Ja, precies. En het mooie is, we hebben één monddoekje van iemand cadeau gekregen... voor als het vanavond uit de hand loopt. Met de Rummikub steentjes wordt vrolijk verder gespeeld. De helikopter vliegt vrolijk verder. En de discussie gaat in zekere zin ook vrolijk verder... tussen voor- en tegenstanders van Erdogan. Tussen voor- en tegenstanders van de demonstraties. Tegenstanders van Erdogan geven voor de zekerheid toch nog maar een mondkapje mee. Mag het vanavond uit de hand lopen... Met traangas. En zo. Altijd handig. En dat zei Joris van der Kerkhoff. Hij was uh, samen met buitenlandredacteur Gusha Ersetin in uh, Ankara. Vijf voor half zeven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben gisteravond hun tweedaagsbezoek aan Duitsland afgesloten. Het was niet alleen een beleefdheidsbezoek aan de buren. Het koninklijk paar zette zich ook in voor de nationale economie... door een stevige handelsdelegatie mee te nemen. En na afloop blikten ze terug op de reis. Dat deed ook verslaggever Menno Remeyer. Het begon afgelopen maandag officieel in Berlijn... met een bezoek aan bondskanselier Merkel en president Gauk. Op een moment dat het land, Duitsland, te kampen heeft met grote wateroverlast. En dus was dat een van de gesprekspunten, vertelde de koning. Uiteraard. Uh, we hebben onze medeleven beduigd bij uh, zowel de bondspresident... als de bondskanselier met uh, de mensen die overleden zijn. En, en de, de, tot de grote schade die weer uh, aangericht wordt... door het onverwachte uh, overstroming, uh, zowel in Zuid-Duitsland als in Oost-Duitsland...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 Zo'n 100 Nederlandse bedrijven zijn in Duitsland om zaken te doen. En de koning en de koningin sloten zich na Berlijn daarbij aan... met bezoeken aan de deelstaat Hessen en het zuidelijke Baden-Württemberg. Want daar liggen ook kansen. Ja, ik denk dat, dat je Duitsland in verschillende delen mag verdelen. Want we hebben natuurlijk een staatsbezoek in 2011 gehad... en daar is wel degelijk grote aandacht besteed aan, uh, aan handelsrelaties uh, met Duitsland. Duitsland is en blijft ons belangrijkste uh, partnerland. En, uh, maar dat is niet gericht geweest op de zuidelijke drie uh, deelstaten. En uh, destijds, tijdens die uh, reis naar Duitsland hebben we al gezegd... Van we moeten ook aandacht geven aan de zuidelijke deelstaten, De motor van de Duitse economie op dit moment. En daar is deze handelsmissie uit voortgevloeid. Dus de, deze reis nu naar Hessen en Baden-Württemberg. Vlak voor zijn troonsbestijging had Willem-Alexander al gezegd... dat hij het instrument van buitenlandse bezoeken wil inzetten om handel te bevorderen. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst alleen maar zakelijke bezoeken worden. Nou, er is zeker nog ruimte voor staatsbezoeken. Maar ik denk dat het heel goed is om uh, op korte termijn heel snel landen te gaan bezoeken. En kennis te maken, formeel dan kennis te maken in een nieuwe positie, want we kennen elkaar natuurlijk al. Uh, en dan op de langere termijn de diepgaandere staatsbezoeken te hebben. Die hebben absoluut nog wel betekenis. Maar als je twee bezoeken per jaar kan afleggen, dan ben je heel lang bezig voordat je iedereen bezocht hebt. En nu kan ik dus, als, als jongste, heb ik dus eigenlijk de plicht om iedereen te gaan bezoeken. Dat doe ik heel snel en daarna kunnen we dan gewoon op de normale manier staatsbezoeken gaan afleggen. Ruime maand is hij nu in functie als koning. En dus was ook de vraag hoe hij daarop terugkijkt. Nou, het is een, een hele hectische maand geweest waar we op 30 april met uh, zeer veel saamhorigheid... een prachtige festiviteit, uh, inhuldiging, hebben meegevierd. En uh, ja, ik moet zeggen, het is uh, vanaf dat moment... Uh, een zeer hectisch leven geweest. Ik kan niet zeggen dat het een gemiddelde maand was. Maar uh, ja, met de reizen zoals dit, om voor Nederland hier op te kunnen treden. De provincie bezoeken. De hele warme reacties die we uit het land gekregen hebben van duizenden, duizenden mensen. Zoveel dat we ze niet konden beantwoorden. Dus via een foto op het web maar gedaan hebben. Ja, het is een hele bijzondere maand geweest. Nou, zoals u weet, mijn leven uh, het verandert niet zoveel. Maar de laatste maand is wel een beetje veranderd en heel hectisch naast mijn man. Koning en koningin keken terug op de afgelopen maand en waren op staatsbezoek bij de buren. Het NLS Radio 1 Sport. Vanaf het seizoen 2015-2016 komt er een verplichte promotie-degradatieregeling in de eerste divisie. Volgens Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, kon deze maatregel niet uitblijven. In sport hoort promoveren en hoort degraderen. En dat is iets wat we op dit moment missen. Je mist spanning aan die onderkant. En ik vind eigenlijk dat als Katwijk of Achilles, het was nu Katwijk, een feestje viert om het landelijk kampioenschap, wat ze overigens ook verdienden, nou, dan hoort er ook promotie bij. Maar voor het komend seizoen zag amateurclub Katwijk af van een plek in de eerste divisie. En die plek zal nu worden opgevuld door Jong PSV. Ook de belofte elftallen van Ajax in Twente komen erbij en amateurclub Achilles 29. En daarmee komt het totaal aantal clubs in de eerste divisie op 20. Niet alle clubs zijn het eens trouwens met de toetreding van de belofte elftallen. Michiel Pieters, voorzitter van FC Eindhoven, legt uit waarom zijn club tegen is. De voorwaarden waaronder uh, wij gaan concurreren uh, tegen AX2, uh, Twente 2, PSV 2... Uh, dat er uh, gewoon uitgewisseld nog kan worden tussen het eerste elftal en het tweede elftal. Uh, dat vinden we op sportieve gronden uh, zien we dat niet zitten. Omdat je dan de ene week ja. tegen... Een bepaald team stelt de andere tegen een ander team. Uh, en dat werkt sportieve ongelijkheid in de hand. Dus onder die voorwaarden hebben wij tegengestemd. En ook Co-Head Eagles, Dordrecht en Sparta stemden tegen. meer ontwikkelingen. Vanaf komend seizoen gaat er gewerkt worden met doellijntechnologie. Maar dat is slechts een tussenstop, zegt Van Oostveen. Wij hebben een voorkeur voor uiteindelijk het toewerken aan een videoreferee. Dat vinden we eigenlijk het beste systeem. Ik denk dat dat in een digitale tijdperk ook past. Als u en ik in het stadion zitten, kunnen wij op ons mobieltje al vrij snel zien wat er aan de hand is. Maar de man die erover moet beslissen, eh, niet. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk raar. Dus wij denken dat dat op de lange termijn de oplossing is. Maar de weg ernaartoe is er toch een via die doellijntechnologie. technologie. En dat is ook de reden dat we nu eh, volmondig instemmen met die pilot. Het gaat dus om een proef van twee jaar met het Hawkeye-systeem. Dat ook in het tennis wordt gebruikt. U kent het waarschijnlijk. Vooralsnog worden de hulpmiddelen toegepast bij beslissingswedstrijden. Zoals de strijd om de Johan-Cruijff-schaal. De finale van de playoffs, ook heel belangrijk natuurlijk. En de halve finales en de finale van de KNVB-Beker. En de laatste speelronde in de Eredivisie. Er waren feestende Fransen en een teleurgestelde Zwitser op Roland Garros, Krenslam toernooi in Parijs. Jo Wilfried Tsonga bereikte de halve finales door in drie sets met Roger Federer af te rekenen, en die had na afloop veel bewondering voor zijn tegenstander. I thought he played great today. He was in all areas better than me today, and that's why the the result was pretty clean. No doubt about it. I was I was impressed by the way he played today. En Tsonga neemt het in de halve finale op tegen de Spanjaard David Ferrer. Die simpel afrekende met zijn landgenoot Tommy Robredo. Bij de vrouwen plaatsen Serena Williams en Sarah Irani zich voor de halve finales. En daarin spelen ze tegen elkaar. De schaatser Jammer, Jeremy Wotherspoon maakt zijn comeback. Dit is mijn laatste kans om het te doen. Dus als je het kunt what wat ik het doing dan gaan we naar de Olympics. <laughs> I hope so. <laughs> so it's a comeback, yeah. They call it a comeback. It's my comeback. We mogen het een comeback noemen. Waderspoen stapte in 2010, werd daarna trainer bij de Schaatsacademie in Insel. Hij is nog steeds houder van het wereldrecord op de 500 meter. Een comeback met als doel de Olympische Spelen van Sochi. Jan Bos gaat hem daarbij helpen, die voor het eerst dan weer als coach aan de slag gaat. Dit is ook voor mij nieuw weer en uh, ook weer een nieuwe, nieuwe job en uh, een hele andere rol dan ik altijd gehad heb. En, uh, Zit dit in jou, een coach? En dat gaan we zien. Wat denk je? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ja, ik vind het heel erg leuk om mensen te helpen en, en, en mensen technisch beter te laten rijden. En het, en het uiterste uit zichzelf te halen, ook in de trainingen. Dus dat, ja, ik denk dat ik dat er wel uh, moet kunnen. Ja. En na half zeven hoort u over een nieuw uh, initiatief in Latijns-Amerika. Verschillende landen daar willen een andere aanpak van het drugsprobleem. Dit is Radio 1. We gaan eerst naar het NOS-journaal. Mark Visser. De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is nog altijd kritiek. Het pijl van de Elbe is gisteren bij Dresden met een meter gestegen tot 8 meter. En verwacht wordt dat de waterstand vandaag en morgen nog verder stijgt. In Zuid-Duitsland heeft de Donau waarschijnlijk de hoogste stand bereikt. In Passau is het waterpeil gezakt. De Rabobank denkt dat de bodem van de woningmarkt in zicht is. In Rabo's kwartaalbericht Woningmarkt staat dat de daling van de huizenverkoop vrijwel stilstaat. Mogelijk stabiliseren de prijzen volgend jaar, zegt de bank. Wel zijn de economische crisis en de hoge werkloosheid nog storende factoren. De PvdA wil lagere prijzen voor geneesmiddelen. Daarom komt de partij met een initiatiefwetsvoorstel om de wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. Het anders berekenen van de maximumprijs van geneesmiddelen levert jaarlijks honderden miljoenen op, denkt de PvdA. Gevangenisdirecteuren hebben een alternatief bezuinigingsplan opgesteld... waarbij volgens hen minder banen verloren gaan... dan in de plannen van staatssecretaris Steven. In hun plan kunnen gedetineerden overdag met een enkelband werken of studeren. S'avonds en s'nachts zitten ze dan in de cel. Dat scheelt volgens de directeuren overdag veel personeel. Het weer dan nog. Komende uren lossen de wolken op. En dan schijnt de zon volop. Het wordt 19 tot 24 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het begint al wat langzaam te rijden op de A7, hoorde richting Zaandam. Tussen Purmerend en Afrit Weidewormer, drie kilometer. Hoogwater in Europa. Tegen de schade is niet zo heel veel te doen. Maar in Nederland kun je je er wel tegen verzekeren. Hoort u zo meer over en de drugsoorlog in Latijns-Amerika. Daarover hoort u van correspondent Mark Bessems.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 ...of blijvende aanvallen. Het Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Geef deze week aan de collectant. Dank u wel, Astrid Joosten. De radio zoekt stemmen! Hé, hey, dit vind je bij mij, weet je. Ik ben Django en ik heb een hele relaxe stem, man. Koosjes is de naam. Ik heb een emotionele stem. Dit is Tanja, uw klantenservice stem. Mijn naam is Gerda en ik heb een stem uit het zuiden, hè. Ik ben Tess.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een nieuwe aanpak van het drugsprobleem in Latijns-Amerika. Ja, daar gaan we het over hebben, want legalisering van cocaïne is niet aan de orde. Maar kleinschalig gebruik, dat kan misschien wel. Daarover praten Latijns-Amerikaanse leiders in Guatemala. Ze vinden dat de oorlog tegen drugs, zoals de Verenigde Staten die voorstaan, niet werkt. Correspondent Mark Bessems, uh, Mark, waarom willen die landen daar nou een andere aanpak? Nou ja, zoals je al zei, omdat die oude aanpak, die war on drugs, omdat die niet werkt. Uh, in 1971 uh, verklaarde Richard Nixon, de Amerikaanse president Nixon, de oorlog aan drugs. En sindsdien zijn er miljarden uitgegeven, uh, duizenden mensen omgekomen, de gevangenissen puilen uit. Uh, in sommige landen, in Midden-Amerika bijvoorbeeld, uh, hebben drugsorganisaties echt grepen op hele landen. En uh, tegelijkertijd is de prijs van bijvoorbeeld cocaïne, die schijnt alleen maar te zijn gedaald. Het belangrijkste slagveld in die war on drugs, in die drugsoorlog... dat is deze regio, Latijns-Amerika. Hier vallen de klappen. En uh, daarom is het ook niet zo gek dat mensen hier nu... het is al een tijdje bezig, steeds meer uh, gaan vragen, zich gaan afvragen... Van, ja, is dit wel de manier? Uh, het werkt dus niet. Nou, En daar hebben ze het vandaag over in uh, Guatemala. Mm -hmm. en, en dan wordt, we noemen dat al even in de introductie... kleinschalig gebruik misschien wel de oplossing. Hoe zouden ze dat, hoe zouden ze dat zien? Nou, het is nog. Laten we, het hebben het nu vooral over, uh, uh, laten we zeggen, wat kunnen we dan wel gaan doen? Wat is dan een andere aanpak? Nou, en dan heb je allerlei verschillende meningen. Hè. In Latijns-Amerika heb je bijvoorbeeld een land als Uruguay... Uh, waar de regering een heel radicaal plan heeft om uh, marihuana te legaliseren. Ze willen daar zelfs uh, de, de, de, de verbouw en de verkoop van die marihuana uh, door de overheid uh, laten regelen. Nou, dat zou een legalisering zijn die verder gaat dan wat wij in Nederland hebben bijvoorbeeld... Uh, maar je hebt in Latijns-Amerika ook een land als Peru, uh, waar ze gewoon nog van de oude harde lijn zijn, uh, waar ze niks moeten hebben van liberalisering. Nou, ertussenin zijn uh, in landen als Mexico, Argentinië, Brazilië de afgelopen jaren toch steeds meer dingetjes veranderd, uh, geliberaliseerd. En nu is het bijvoorbeeld uh, in de meeste van die landen niet meer strafbaar als je een beetje marihuana bij je hebt. Dan word je niet meer voor opgepakt. Het zijn dat soort veranderingen waar je aan moet denken. Goed. Die landen denken er dus ook nog heel anders over, Mark. En dan zitten ze natuurlijk nog met de Verenigde Staten. Want wat vindt die daarvan en hoe groot is de invloed van de VS nog? Nou, die is groot in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk echt de motor achter die uh, war on drugs. Het, is, het komt daar vandaan. En in Washington is, denk ik... Er uh, zijn er maar weinig politici, denk ik, die openlijk zouden zeggen van... ja, laten we alles even legaliseren of zullen we eens flink gaan liberaliseren. Dat is niet echt uh, de stijl uh, van Washington. Wat je ziet is dat in Latijns-Amerika de afgelopen jaren... Uh, alle landen steeds vaker zelf uh, uh, een eigen weg durven te kiezen. En dat ze afstand nemen van die Amerikaanse aanpak. Nou, dat vinden ze in Amerika waarschijnlijk uh, allemaal niet zo heel erg prettig. De Amerikanen uh, zien het allemaal niet zo zitten. Die zijn toch meer van die harde lijn. Maar ja, het is wel een beetje onomkeerbaar. Hmm. Dan kan ik me iets voorstellen uiteindelijk bij lichte legalisering... laten we het zomaar omschrijven, van het gebruik van marihuana. Bij, bij cocaïne, dat stuit nogal op verzet, vermoed ik. Um, dat is toch de belangrijkste ja, en... drugs hè, in Latijns-Amerika. Denk je dat er een kans is dat die op termijn gelegaliseerd gaat worden? Nou, in ieder geval niet op de korte termijn. Het, is, het, het gaat niet om zoiets radicaals. Hè. Je moet je voorstellen, er is iets aan de hand in Latijns-Amerika. Een proces dat al een paar jaar aan de hand is. Uh, van langzaam nadenken over een andere aanpak. Uh, het zal niet zo zijn dat we van, vandaag in één keer uh, zoiets radicaals meemaken... als de legalisering van cocaïne. Dat, dat zit echt uh, nog lang niet in. Maar het gaat wel om een kentering. Er is echt iets aan de hand. Er zijn steeds meer stemmen uh, op aan het gaan om... De aanpak van, van drugs, om het drugsbeleid te gaan veranderen, om toch iets te gaan liberaliseren. En dat op zich, dat proces, dat zie je dus nu terug in Guatemala, dat is de verandering. Het is niet zo radicaal dat we morgen nu overal luchtgaauw cocaïne kunnen krijgen. Nee. Correspondent Mark Bessems, dankjewel. En haal ons op de hoogte over die top in Guatemala. Tien over half zeven. Aan het eind van de week bereikt de Rijn het hoogste pijl. En voor veel mensen die vlakbij de rivier wonen... zou dat wel eens een reden kunnen zijn om zich te willen verzekeren... tegen schade als gevolg van een overstroming. Maar dat risico is nagenoeg onverzekerbaar. In Nederland is er maar één bedrijf dat verzekert tegen schade door overstroming. Nederlandse, in Uden. En dat bedrijf berekent de premie op basis van een risicoprofiel. We gaan een risicoprofiel ophalen voor een postcode in Itteren. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is de postcode, in dit geval 6223. Even kijken. Nou, in Itteren, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje bekend. Nu zien we hier het risicoprofiel. Hoogte water staat er. In het geval van een overstroming zou het water op maximaal vijf meter hoogte kunnen komen. De overstromingskans in Itteren is dus groot. Dat weten heel veel mensen natuurlijk die daar wonen. En die zouden zich dan graag willen verzekeren bij jullie tegen een overstroming. Kan dat? Ja, ja, ja, zeker. Dat kan. Wat kost me dat als ik in Iteren woon? Nou, ik denk met een gemiddeld huis ongeveer 100 euro per maand. Op het moment dat de dijken op orde zouden zijn... dan zou die premie meer dan gehalveerd zijn. Want de dijken zijn daar niet op orde? Nee, de dijken zijn hier niet op orde. Deze gegevens uh, kan iedereen online uh, vinden. Uh, nou, de inspectie heeft hier bijvoorbeeld gevonden... dat de dijk voor 60% voldoet. Voor 40% dus niet. Ja. Je verzekeren tegen overstromingen. Het is actueel, want het hoge water komt eraan. Merkt u dat? Wij merken dat vooral in het totaal aantal aanvragen uh, en het gemaakte aantal risicoprofielen die aangevraagd worden. Uh, het is niet zo dat specifiek in de regio's waar nu een hoger risico is, meer aanvragen vandaan komen. Nee. Maar mensen gaan wel nadenken. Uh, hoogwater komt veel in het nieuws. Je ziet beelden van ondergelopen kelders, van ondergelopen keukens en woonkamers. En mensen gaan meer nadenken over hoe ben ik nu verzekerd? Ja, ja, correct. De extra vragen die u krijgt door de actualiteit... waar gaan die vooral over? Die gaan vooral over het, het risico. He, wat is dan eigenlijk het risico op mijn locatie, voor mijn huis? Uh, nou, ons... Onze zienswijze daarop is dat mensen zich inderdaad moeten informeren. Dus risicopreventie begint met jezelf informeren. Wij juichen dat toe. Het is heel erg dat er nou een dreiging is. En wij hopen ook vooral voor alle betrokkenen dat dat zo minimaal mogelijk is. Maar het is wel goed dat hier nu aandacht voor is. Nu kan ik me voorstellen dat als je niet langs de Rijn of langs de Maas of langs een andere grote waterweg woont... dat je rustig achterover kan leunen. Nou, het, het risico zit iets ingewikkelder in elkaar. Wij hebben uh, uh, heel veel gegevens over Nederland. En het is niet zo dat als je ver van een waterweg uh, woont, dat je dan geen risico loopt. Kunt u eens een voorbeeld geven van een plek waar mensen wonen... zich niet realiseren dat ze best wel in een gebied wonen waar de kans op overstroming redelijk groot is? Nou, het voorbeeld wat uh, zeker bekend is bij alle waterexperts in Nederland... dat is Dijkering 36. Dat is in het uh, midden van Nederland, omgeving Sertogenbos. Dat is een vrij groot, uh, vrij groot gebied ook. Qua overschrijdingskans, hey, in de waterwet staat eens in de uh, 1250 jaar. Uh, maar uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse van Rijkswaterstaat... Uh, daar houden ze toch rekening met een kans dichter bij de 1 in de 200 jaar. als alle dijken op orde zouden zijn. En niet alle dijken zijn op orde. Een ander groot project. die gaat over waterveiligheid. is dus, uh, Nederland Veiligheid in Kaart. die houdt zelfs rekening met een kans van 1 in de 77 jaar. Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd naar mijn eigen kans op een overstroming. Kunnen nou, we dat ook even ja, tuurlijk, kijken? Natuurlijk, dat, dat, uh, dat doen we direct. De postcode: Ja. 4822. Nou, ik kan u geruststellen. Het overstromingsrisico voor uw huis is zeer gering tot niet aanwezig. Dus de kans dat ik mijn voeten droog hou is groot. Is heel erg groot. Goed, pas anders heeft geluk. Meer over het hoge water in het oosten van Europa en Duitsland hoort u van onze correspondenten. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is vandaag trouwens Dead Duck Day. Ook straks te bedenken van de dag. Dat is gewoon een Nederlander, echt waar. Ruim twee weken zijn de voetballers van Jong Oranje... samen om zich met bondscoach Cor Pot voor te bereiden op het EK onder 21. Morgenavond speelt Jong Oranje in Israël zijn eerste wedstrijd. En de tegenstander is er niet zomaar één. Het is Duitsland. Alom wordt het Duitse clubvoetbal bewierookt. Maar hoe verhoudt zich dat tot de jonge voetballers die in actie komen in Israël? In vergelijking met Londen, de koor van de Champions League finale... anderhalve week geleden, is zelfs het bruisende Tel Aviv een oase van rust. De manschaft verblijft hier in het Marina Hotel. Uiteraard met uitzicht op de zee... Een groep spelers is het die vooral afkomstig is uit de Bundesliga, soms zelfs de tweede Bundesliga. Louis Holtby van Tottenham Hotspur is de onbetwiste ster. Van een selectie die toch steeds maar weer de vergelijking moet aanhoren met bijvoorbeeld de succesploeg die in 2009 Europees kampioen werd. We weten natuurlijk dat de dat jongens van 2009 die een titel geholt hebben, die stellen nu ook een groot deel van Daar ziet men wat zo'n turnier, uh, wie hij dat een ontwikkelen kan. Zegt Sebastian Rode, de 22-jarige middenvelder van Eintracht Frankfurt, zijn boodschap? We zien wat die titel van 2009 de toenmalige internationals heeft gebracht. Vele van hen spelen voor het A-elftal inmiddels, maar wij spelen hier ons eigen toernooi. Want dat is toch het verhaal van dit jong Duitsland waar wij... 12 A-internationals in de geledingen hebben, laat Duitsland net zo makkelijk spelers als Royce en Götze thuis. De bond hanteert namelijk de regel dat als je eenmaal een A-international bent, je niet meer in aanmerking komt voor onder 21. Maar de afwezigheid van die supersterren zou wel eens goed uit kunnen pakken. Onderschatting bij de tegenstander. En die Bayern, die Bayern, Ook in Tel Aviv is de herinnering aan het superseizoen van de Duitse clubs nog vers. Pierre-Michel Lasogha, de 21-jarige spits van Hertha BSC, probeert die clubsuccessen te verklaren. Ik geloof dat de enorme teamzusammenhalt, als man so, die manchap in de eerste Het heeft veel Dorten te maken met teamgeest. De een groep gescheven. spelers die al jaren samen is. Ik geloof dat is entscheidend om titels te holen. En dat is ook voor ons ganz entscheidend dat we so zo samen wachsen. Ja, die teamgeest bespeurt Lasogha ook bij Jong Duitsland. Maar uh, Corpot, de Nederlandse bondscoach. Kun je uh, dat Duitse clubsucces ook projecteren op Jong Duitsland? Ja, op de hele jeugdopleiding in Duitsland, die hebben natuurlijk een hele grote ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. Ze hebben, op een gegeven moment hebben ze het oude principe ze ze overboord gegooid. Ze zijn met een hele nieuwe opleiding begonnen en dat hebben ze toch ook een beetje van Nederland afgekeken. En je ziet het rendement, want er komen heel veel jeugdelfstallen in de finales. En dat gaat helemaal door tot aan de Champions League. Maar, zegt de journalist, de vergelijking met die clubsuccessen kan de ploeg ook wel eens negatief beïnvloeden. Ja, ja absoluut, is um, weer um, Precies, deze groep spelers heeft weinig tot niks bijgedragen aan de clubsuccessen. Dus borstklopperij zou misplaatst zijn. Want als ik met 3-0 tegen Holland ondergeef in het eerste spiel... dan ben ik zeker dat ze deze groepenfase niet oversteen wil. En ja, een nederlaag tegen Nederland. En dit Duitse sprookje zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. En dan zingen de Duitsers een toontje lager. <laughs> Een bijdrage van Edwin Cornelissen was dat. Naar De verkeersinformatie naar de AWB Jolanda van der Velde. Marcel, het is wat drukker nog bij Amsterdam. Voor de rest lijkt iedereen uit te slapen. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Daar staat bij Purmerend Zuid 2 kilometer. Aansluiten op de A8 richting Amsterdam bij Knoop en 3 kilometer. En op de N247 tussen Volendam en Broek in Waterland 2 kilometer. Nou, Jolanda, het is mooi weer. Het is woensdag. De schade zou beperkt kunnen blijven. Ik denk het wel. Rond half... 9, ongeveer 60 kilometer. En als het mee zit, uh, zelfs veel minder dan 60. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Dank je wel. Raymond hoort u met Supergirl. 9 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U heeft er misschien nog niet bij stilgestaan vandaag. Het is prachtig weer trouwens buiten. Kijk maar heel eventjes uit het raam. gordijntjes opzij. Dan ziet u misschien wel een hele mooie zonsomgang. Maar goed, het is vandaag Dead Duck Day. Nee. Ja, Kees Moeilijker, bioloog en organisator van de dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor degenen die het nog niet kennen. Wat is Dead Duck Day? De Duck Day is uh, 5 juni uh, uh, 17.55 uur. Dan uh, herdenken wij bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de dood van een wilde eend die uh, de geschiedenis ingegaan is als het eerste slachtoffer van homoseksuele necrofilie. Uh -huh. Zal ik even stoppen? Nee, nee, gaat u maar eventjes door, want dan Goed. vragen we zo meteen uh, door. En uh, wat belangrijker is, met De Duck Day vragen wij aandacht voor de miljarden vogels die jaarlijks tegen glazen gebouwen om het leven komen. Want dat is een groot, groot probleem voor levende vogels. Ja, um, u staat dus aan de ene kant stil bij uh, verkrachting van mannen onderling bij eenden... en aan de andere kant bij hoge gebouwen. Ja, inderdaad. Ja. En het, geheel, het museum waar ik werk is van glas. En daar uh, vlogen zich vroeger heel veel vogels tegen dood. Waaronder deze, deze eend. En die, die, die eend uh, wij staan stil bij het belang van... van uh, van die verkrachting voor de wetenschap. Dat was de eerste keer dat ik dat, uh, dat, dat überhaupt vastgesteld werd. Ja. Ja, en dan die, uh, die miljarden dode vogels. Waar, uh, ja, daar moet een eind aan komen, vind ik. Mm -hmm. U bent, meneer Moedelijker, met, met dat onderzoek uh, van die dode eend de hele wereld overgegaan. Iedereen uh, kent dat onderzoek. Helpt dat als je zo'n actie wil beginnen tegen, tegen glasbouw? Ja, als je zomaar ergens gaat staan en, uh, en je, je roept van uh, jongens, kijk eens, daar gaan heel veel vogels tegen gebouwen dood. Dan uh, heb je minder aandacht als je dat uh, uh, koppelt aan een, uh, een curieus geval in de, in de, in de biologie. Uh, dan heb ik het over die dode eend. En uh, uh, ja, met dat verhaal uh, heb je een springplank. Mm. U bedoelt de dode eend die vervolgens ook nog eens verkracht werd? Ja, ook nog ja. een keer. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Want, want ja. Hoe, hoe bijzonder is dat fenomeen? Ja, toen ik het zag, had niemand het nog ooit gezien. Um, dus een, een seks met een dode soort groot. En dan ook nog tussen, uh, tussen mannetjes. Mm -hmm. um, inmiddels zijn er wel um, uh, wat meer waarnemingen bekend geworden. En het blijkt dat, dat, uh, dat toch de, de, de invloed van de mens hier op heel groot is. Omdat dieren op een onnatuurlijke en dramatische manier doodgaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld tegen een glazen gebouw. Um, en dan hebben de... Uh, ja, de, de levende partners in dit geval niet in de gaten dat ze met, een, uh, met de dood te maken hebben. Het is, het is eigenlijk gewoon een pijnlijke vergissing die uh, deze dieren begaan. Ja. En dat komt dus mede door uh, de bouw van uh, vandaag de dag met veel glas, zegt u. Maar ja, zal iemand daar rekening mee gaan houden in, in, in de huidige architectuur, in de huidige bouw, met, met de vogels? Ja, er zijn uh, glassoorten in de... Handel die uh, een ultraviolette coating hebben, die uh, vogels zien en waar mensen doorheen kijken. Nou, als dat is gebruikt zou worden, zou het probleem voor 100% opgelost zijn. Dat zou wel duur zijn of niet? Ja, of valt dat, is, dat mee? Dat, dat is nog vele malen duurder dan uh, gewoon glas. Dus dat is toch een, een kwestie van uh, prioriteit te stellen. Um, en ja, die kans is natuurlijk gering dat dat zeker nu gaat gebeuren bij, zeker bij het aanleggen van enorme gebouwen. Ja, dus een en, enorme bij de, en bij de, de huidige, huidige crisis. Landen, ja. Als we erover zwijgen, dan uh, verandert het nooit. Dus ik, ik roep dat één keer per jaar op 5 juni om vijf uh, voor zes bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Ja, en, en wij bellen u dan uh, één keer per jaar <laughs> op 5 juni. Dat Op moeilijker. Opzet geslaagd. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Nou, bedankt. Oké. Okay. Kees, moeilijker. En, uh, u, u kunt komen. Uh, vijf ja, voor zes. Vijf voor zes, hè? En, ja, en ja. hoeveel mensen verwacht u in totaal? Ja, dat is altijd, uh, dat is altijd een, een, een, uh, een vraag. En, uh, vorig jaar stond ik er met veertig mensen en dat zou het zou mooi zijn als mensen de moeite willen nemen om. Uh, en, uh, ja, we vertellen ook nog wat leuke nieuwtjes. Er ah. Wordt vandaag ook een een, uh, een gedenkteken onthuld. Dus, voor de eend. Dus, uh, nou, ja, uh, en na en afloop gaan we naar Taiwu om 6 uh, gang 1 te eten. Dus, <lacht> nou, ja, ja. Die is al dood, denk ik. Nou, Die zijn ook dood, ja. Uh, uh, wel, iedereen ja. is welkom bij ja. het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam om 5 voor 6 vanavond. Dank u wel, uh, meneer Moeilijker. Graag gedaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Het geklungel met de Vira dwingt staatssecretaris Mansveld... nee, stelt staatssecretaris Mansveld voor een dilemma... al dus de Volkskrant. Ze moet of een ideologische keuze maken... met grote gevolgen voor het Nederlandse spoor... of ze geeft de NS een tweede kans... om alsnog een hoge snelheidslijn naar Brussel op poten te zetten. Nog meer Vira natuurlijk in de krant, In de Telegraaf bijvoorbeeld. De krant is in Italië bij de bouwers van de Vira treinen geweest. Werknemers van Ansaldo Breda hebben gisterochtend het werk neergelegd... nadat ze hoorden dat Nederland de treinen niet meer wil hebben... Het schrappen van de honderden miljoenen aan orders uit België en Nederland... zou volgens de Italiaanse bonden het einde kunnen betekenen voor Ansaldo Breda. En Trouw meldt op de voorpagina dat het Belgische spoorbedrijf... aan justitie heeft gevraagd om strafrechtelijk onderzoek te doen naar de Italiaanse bouwer. En in het AD staat nog dat de treinbouwer denkt dat de NS te hard met de Vira heeft gereden... en dat daardoor de problemen zijn ontstaan. Ook ander nieuws hoor, in de kranten. Zo hebben de ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie snoeiharde kritiek op de plannen van hun eigen staatssecretaris Steven met de gevangenissen. Ze vinden de plannen om celstraffen te vervangen door het elektronisch huisarrest met een enkelband onrealistisch. En bovendien zeggen ze dat de bezuinigingen niet gehaald worden. Meer daarover in het AD. De Nederlandse staatsschuld is te hoog en daardoor heeft de overheid amper ruimte nog om tegenvallers op te vangen, zonder de economie te schaden. Het staat in een beleidsnotitie van het Centraal Planbureau en die wordt vandaag gepresenteerd. Het Financieel Dagblad heeft hem al in bezit. Nou, natuurlijk veel foto's ook in de kranten van het hoge water in Midden-Europa. Um, in de Volkskrant zien we het centrum van Grima vanuit de lucht in Duitsland. De straten staan blank en we zien dan ook alleen maar huizen en de toppen van groene bomen. Ook een uh, aardige foto in het AD. Daarop varen een man en een vrouw met hun kano... rechtstreeks door de deurpost hun huis in. Heel veel meer over huizen vandaag in het Radio 1 Journaal. We hebben het over de woningmarkt. Grootste hypotheekverstrekker van Nederland, namelijk de Rabobank... ziet het nu. Er is een kentering in de woningmarkt. De bodem lijkt wel zo'n beetje bereikt. Hoort u veel meer over in dit Radio 1 Journaal na 7 uur.